De GGD in Amsterdam gaat het bron- en contactonderzoek flink inperken. Er is niet genoeg personeel beschikbaar om alle contacten van besmette mensen te bellen. Alleen mensen die in de risicogroep vallen worden nog gebeld. Het bron- en contactonderzoek wordt gezien als een van de belangrijkste middelen om het coronavirus onder controle te houden. Veel banken worden strenger bij het verstrekken van hypotheken, meldt RTL Nieuws. Zo wordt mensen geregeld gevraagd een vragenlijst in te vullen over de impact van het coronavirus op het inkomen. Door de coronacrisis zien hypotheekverstrekkers een groot aantal mensen nu als risicogroep. Bij de oefenwedstrijd tussen de Rotterdamse clubs Feyenoord en Sparta's... aanstaande zondag in de Kuip... mogen minder bezoekers op de tribune zitten. Dat zegt burgemeester Abu Taleb tegen de Nos. Eerder was afgesproken dat er 7000 mensen aanwezig mochten zijn. Dat worden er nu 3000. Zij moeten in het stadion ook een mondkapje dragen. De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro 555 geopend... voor de slachtoffers van de zware explosie afgelopen dinsdag in Beirut. Een groot deel van de Libanese hoofdstad werd daardoor verwoest. Er zijn zo'n 150 doden geteld inmiddels en 5000 inwoners raakten gewond. De autoriteiten gaan ervan uit dat het dodental nog verder zal oplopen. Er zijn nog veel vermisten. Het weer het is opnieuw tropisch warm vandaag met 30 tot 35 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. En vannacht ligt de temperatuur rond de 18 graden. Ook morgen weer volop zon met tropische temperaturen. En in het zuiden kan het dan ook 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Inmiddels zijn de wegen naar Zandvoort en Bloemendaal aan zee afgesloten voor het autoverkeer. Files met flinke vertraging staan er op de A7 richting Hoorn. Bij de Oever twee kilometer, dat kost je een kwartier. Ook een kwartier op het hout heeft het verkeer op de ringweg Amsterdam, de A10, voor het knooppunt De Nieuwe Meer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zon ZFM. Met nu het ritme van ZFM.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 Váse a vendámelo no sé qué está pensando lo llevo tiempo intentándolo mami esto es dando y dándolo pasito a pasito sabe sabecito nos vamos pegando poquito a poquito y es que sabe y es un rompecabezas pero para montarlo aquí tengo la pieza yo espacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te guardes si no estás conmigo despacito quiero despertarte a veces despacito firma las paredes Hazelo en una playa en Puerto Rico. hasta que la sola escritte Ay bendito. Para que mi sillon se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Lo vamos pegando poquito, poquito. Te a poquito. Sluiten ze mi boca. Los lugares favoritos. Favoritos favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. We zijn er weer. Welkom terug bij Lunchuur. Pim zit nog steeds achter de knoppen en ik zit hier... En uh, ook de treinen waarschuwen op dit moment... dat tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort -en zee er volle treinen zijn... en mogelijk een langere reistijd door de grote drukte. Dit duurt tot ongeveer vijf uur. De toegangswegen naar Zandvoort zijn inmiddels ook nog steeds afgesloten. Uh, komt u dus liever niet meer richting Zandvoort? In ieder geval niet met de trein en niet met de, met de auto... De fiets is nog de enige optie. Daar heb ik nog geen bericht over gekregen dat daar uh, verstraging op zijn. Uh, we willen het nog eventjes hebben over de beelden-expositie van Marlene Scherp die weggehaald zijn naar vernielingen. De gemeente Zandvoort gaat de expositie met de bronzen beelden... van de kunstenares Marlene Scherp vroegtijdig, voortijdig stoppen... dat er maandag opnieuw een vernieling plaatsvindt. Eerder werd dit beeld, ges, werd, uh, een beeld gestolen en een ander beeld tot, werd, werd er twee keer aan toe vernield. Het is triest dat dit nodig is, vertelt de gemeente woordvoerder. We hadden het liever laten staan, maar je wilt ook niet dat deze ook gestolen worden. Halverwege juli werd het bronzen beeld La Donna uh, Cachotta de La Mancha gestolen... Met, uh, van de expositie langs de boulevard Paulus Lote in Zandvoort... Eind mei werd het werk twee keer omvergetrokken. En ook deze keer werd het kunstwerk weer vernield. Het is heel triest dit. Ik heb er zo de best op gedaan. Voor de kunstenares is het echt uh, een drama. rescue me one second i'm thinking i must be lost and he keeps on finding me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 Die heeft trouwens hele mooie filmpjes gestuurd en foto's over de verkeerssituaties in uh, Overveen en Haarlem en de boulevard. Uh, kom alsjeblieft niet met de auto meer deze richting op, want u gaat het gewoon niet redden. En gaar worden in de auto is ook niet uh, je van het. Ik ga het even hebben over het optreden op het gasthuisplein. De horeca en de musea zijn ook in Zandvoort hard getroffen door het coronavirus. Op het gasthuisplein vindt u het oudste café van Zandvoort en het cultureel-historisch museum. Dat ook een steentje bijdraagt aan de levendigheid. Om het plein meer te laten leven, komt het Zandvoorts Museum en het Wapen in deze coronacrisis met een aantal initiatieven. De plannen worden ook ondersteund door de gemeente Zandvoort. Vanaf het weekend van 1 augustus tot begin september... wordt het Gasthuisplein daarom afgesloten voor het verkeer op vrijdag, zaterdag en zondag. Hierdoor kan het terras van het Wapen rondom de museum komen te staan. Er komt niet alleen een ruimer terras, maar ook een heus podium... voor degenen die graag een optreden willen verzorgen. Denk aan zangkoren, balletscholen, sportdemonstraties, workshops voor kinderen... Een kledingshow, startbuiten, wandelingen. Alles kan en alles mag, als het maar leuk is. Ook wordt de sfeerverlichting doorgetrokken over het Gasthuisplein. En zijn er inmiddels weg, wegwijzers, stickers op de ramen van het raadhuis. Daarnaast is men van plan om weer een evenement te organiseren op het plein... waar rekening moet worden gehouden met de voorwaarden van het RIVM. Namelijk dat iedereen moet blijven zitten en op anderhalve meter afstand kan worden gehandhaafd. Wil je ook optreden? Wie wil er een optreden op vrijdag, zaterdag of zondag? Tijden in overleg met het wapen kan zich bij voorkeur, tijdstip en motivatie aanmelden... bij het wapen van Kpln-mail.nl. Voor meer informatie kun je altijd terecht bij Bigriet van Eck van het Wapen van Sandvoort. Dat is dus uh, het culturele nog van Zandvoort. En voor de rest? We hebben even niks te melden. Dus doe voorzichtig aan met die warmte. <tied> Font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Tes ennuis, tes chagrins s'effacent. ...in de nacht van donderdag op vrijdag... ...in de Lineerstraat in Zandvoort op zijn kop terecht. Het voertuig was uit de bocht gevlogen... ...en reed een boom omver. De albouw mobilist is aangehouden. Het ongeluk gebeurde rond kwart over drie. De bestuurder reed met zijn bijrijder... ...richting Zandvoort-Noord. Albalanse personeel keek beide inzitterden na... ...maar de twee raakten slecht gewond. Ademanalyse. De bestuurder moest mee naar het politiebureau na, voor een nader aan ademanalyse. Nadat de bloedtest uitwees dat hij had gedronken. Op het bureau, bureau moest blijken hoeveel alcohol hij had genuttigd. De koninklijke margeusé zal het onderzoek voortzetten... omdat de bestuurder in actieve militaire dienst is. Balen voor de jongen. even een bericht over de KHN, de Koninklijke Horeca Nederland. Die vindt het vreemd dat in de nieuwe coronamaatregelen... zoveel nadruk is komen te liggen op het uitgaansgelegenheden. Terwijl de grootste bron van besmettingen in de familiesfeer ligt. En daarnaast op het werk en bij sport, zegt Dirk Beljaarts, algemeen directeur van de KHN. Slechts een klein deel van de besmettingen ontstaat in de vrije tijdsbesteding... waar horeca weer een slechts een klein deel van is... Weljaars hoopt dat er een toelichting op de nieuwe maatregelen komt... om meer duidelijkheid te krijgen. Het hoe en waarom van de voorschriften. Als dat goed onderbouwd is, dan is het geen probleem. Wel verbaast de directeur van de KHN zich over bijvoorbeeld... de overvolle bussen naar Zandvoort... waar waarschijnlijk geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden... maar ook geen boetes zijn uitgedeeld. Dit is voor horecaondernemers wel moeilijk te verkroppen... Voor hen is het belangrijk dat een goede onderbouwing van de maatregelen is... om te voorkomen dat de indruk ontstaat dat het willekeur is. Hetzelfde geldt voor de, volgens de KHN voor de maatregelen... dat burgemeesters kunnen besluiten een café om 12 uur s'nachts te sluiten. Eerder op de avond maakte de regering bekend dat horecaondernemers... de naam en contactgegevens van hun gasten moeten gaan vragen bij binnenkomst. Daar wil ik graag meer details over hebben, zegt Beljaarts. Aan het begin van de crisis werd ons juist verteld... dat dat niet verplicht kon worden vanwege de privacywet. Nu is het vrijwillig of is het verplicht? De horeca-uitbaten staan niet onwelwillend tegenover de maatregelen... aan zich benadrukt Beljaard. We zien juist dat horeca-ondernemers heel hard hun best doen... om een veilig uitgaansleven en een veilige werkomgeving te bieden. Ze hebben de volksgezondheid echt op nummer één staan. Daar gaan we ook vanuit dat ze dat hebben... Dus ik hoop dat er duidelijkheid voor ze komt. We gaan even naar, naar wie ook weer... Uh Regie Kaandorp. Mannen, echt serieus? Jongens van 0 tot 100, maar ik heb ze nooit helemaal... Nee, dit soort dingen, maar ik heb ze sowieso nooit helemaal precies... Beneden. Nee, nooit helemaal kunnen de, de beweegredenen van jongens. Heb ik nooit helemaal... Nee, nooit helemaal kunnen doorgronden. Ik vind, vind er niks aan zonder jongens, maar met jou ik heb nooit helemaal... Nee, als kind al, ik weet nog, als meisje, ik weet nog... Dan, dan zaten wij, zat ik met een vriendinnetje, zat ik dan binnen... Weet je wel, wat doe je dan, te prikken, kleuren, kraaltjes rijgen, weet ik veel, punniken. Wat deed je dan in begin jaren zeventig, wat zei je nou, je mini-stek, weet je wel, zo wat, Ja, weet je wel, die uren met zo'n gekleurde papagaai, met zo'n pincet, nou hoe dan ook zaten wij, ja gekke geef, maar weet je, weet je waren wij zo binnen, en dan waren die jongens, die waren dan buiten bezig, en die waren dan aan het hollen, en een in die indiaantje, ping, ping, weet je wel, en dood, en dan gingen ze weer voetballen, rinkelde, kinkelde. dan ging er weer een ruit, kapot en dan donderde er weer eentje uit een boom, gingen ze een eentje met bloedende knieën binnen, weet je? moesten een pluisteren op en hop, toen gingen ze weer, weet je wel, en, spen, en, dan, en dan kwam in een keer de hele meute kwam binnen en dan hingen ze allemaal heigend aan de kraan, moesten ze allemaal water, en dan gingen ze weer, weet je wel, ja joh, en dan, zaten we, ik ben, dan zat ik met dat vriendinnetje echt zo te kijken, wat doen ze, wat zijn ze, ja zijn, ja een soort aliens of zo, soort, ja, we vonden het echt uh, een heel ander soort, uh, ja, ik, ik heb het, ik heb het nog, steeds, ik heb nog steeds, ik vind ze leuk, maar ik snap ze nog steeds niet helemaal. Ik kan bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld.. Dan gaan ze bijvoorbeeld met z'n allen mountainbiken, dat soort dingen. Dat begrijpen wij vrouwen, nee. Begrijp. Ik vind, ja, dan trekken ze zo'n pakje aan, weet je wel, zo ja, dat is al vind ik dat nog wel leuk. Maar dan, ja, maar dan gaan ze daarna op zo'n hele moeilijke fiets en dan gaan ze met z'n allen zo'n parcours rijden, weet je. En het is allemaal hobbeldebobbel en berg op, berg af. En dan gaat het, het gaat helemaal, dan komt er overal blubber, weet je wel, en snot, hangt altijd ergens snot en zweet en zo. En het is moeilijk, weet je, en hijgen en ze hebben de helft van de tijd die fiets op hun nek, want je kan nergens fietsen op zo'n parcours, weet je. Nee. Nee. En dan komen ze thuis helemaal bezweet en druipen en altijd inderdaad nog een klodder snot en hijgen en zo'n streep blubber hier, weet je wat? En dan zeggen ze, oh ja, dat was echt heel zwaar, oh, Terwijl was echt zwaar. Terwijl, ja, En wij denken dan, ja, er loopt gewoon een fietspad langs, weet je, ja. weet je dat, ja, ik heb het nooit helemaal, uh, ik heb het nooit helemaal. Ik vind ze leuk, maar ik heb ze nooit helemaal, ja, ik ga mezelf onttakelen, nou, dat begrijp je, ja. Want ik moet die witte jurk, aan, god, sorry, ja, zo, weet je, bijvoorbeeld wij vinden, nog even over jongens, wij vinden dan, zijn ze er al, nee, wij vinden het dan gewoon leuk om naar de maan te kijken met, een, met je man, romantisch, dan zijn wij, of met je vrouw dan in dit geval, maar dan zijn wij, ja, maar dat dus geen goed voorbeeld doen. maar dat vind, ja, dan klopt mijn voorbeeld niet meer, maar wij vinden het dan leuk om, om ja, weet je, weet je, dan zijn we al helemaal tevreden, dan staan we romantisch met je geliefde, sta je daar zo te kijken, we zijn wel blij, maar zij willen er ook echt heen. Zij, ja, zij willen naar de maan. Echt wel, dat vinden ze gaaf, weet je. Maar bij jongens moet altijd alles de lucht in. Dat is heel gegeven. Alles, de. Dat is flauw om te zeggen natuurlijk, maar, maar ja. Ja, ja. ja. Het is wel zo, daar begint het mee. Hè? mama, weet je wel, ja, toch, ja, snap je, En later ook, jongen, als het maar omhoog gaat, weet je wel, vuurpijltjes, peng, en later ook, eens een groot zijn, raketten, helikopters, straaljagers, vliegtuigen, luchtballonnen, zeppelins, als het maar omhoog gaat, vinden ze mooi, terwijl wij denken, ja, je moet op een gegeven moment toch weer naar beneden, je kan net zo op de grond blijven staan, ja. Dat is misschien een heel simpel gedacht als vrouw zijn, maar wij vinden het al gelazen genoeg allemaal, weet je, doe toch rustig aan, weet je. Ja, ik heb bijvoorbeeld, heb ik heb een, ik heb een, hoe heet het, een, een open haartje, heb ik thuis. Nou, dat is het natuurlijk leuk als er af en toe fik in brandt, weet je, het is gewoon gezellig als er een vuurtje, maar die jongens, die willen dat ook echt zelf gaan halen, het liefst uit het bos, weet je wel, die willen het liefst, ja jongen, die willen eigenlijk het liefst met een jeep, weet je wel, met een cirkelzaag willen ze het bos uit maar herrie maken, Ram, Ram. Rom, rom, rom, rom, weet je. Ja, dat vinden ze gaaf En dan en, en, van onderen brrr. Ja, en dan staan ze altijd zo, ho, ho, ho, jezus, jezus. Weet je, zo, ho, ho, ho. Ja, dan, ja, weet je wel, ja, vinden ze mooi. En dan, en dan gaan ze die, die, die, die, die boom willen dus ze dan het liefst aan een ketting, aan hun jeep hangen. Weet je wel, en dan het bos uit. Met, er is altijd een andere jongen bij, die gaat dan zo, weet je ja kom maar, kom maar, kom maar. Ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar. Dat is echt mannentekst. Dat zou je een vrouw nooit horen zeggen. Joh. Kom, kom maar, kom maar, hoor. Nou ja. Dit is inderdaad ook niet helemaal waar. Nee, nee, kom maar, kom maar, hoor het is een heel andere setting, een andere, heel andere setting, wat is nou ja, dit zie je toch niet. Nou, goed, dat is, nou, goed, dat is nee, nee, maar dat is, dat is nou ja, en dan, en dan, ping, dan schiet het natuurlijk in één keer die catching los, weet je, want jongens vinden dat mooi, weet je, wel, terwijl wij zouden denken, is ook dat nog, weet je wel? Ja, wij, Oh, het is wel zo'n glazer om aan het hout te komen. Zij vinden, dan gaan ze erbij staan. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja dan komt meestal een andere man bij. Ja, ja, ja, ja, ja. ja ik zei, nee, joh, je moet. Ja, ja, ja, Nou, dan gaan ze, weet ik veel, die weg. Weet ik, ze gaan het repareren en dan zit het er weer aan. En dan is het, yo, high five, gozer. Weet je wel, bier drinken. Nou, ik weet niet precies wat ze allemaal. Ja, een drukte, drukt drukte van belang. Terwijl wij denken, ja, rij op de terugweg even langs de benzinepomp. En neem een zakje hardhout mee. Heb je ook de hele avond fik in je opaard? Maar ja, goed, dat is misschien te simpel gedachten. Maar dat soort, dat soort dingen. Ik heb ze nooit helemaal. Ik vind ze leuk, maar ik heb ze nooit helemaal kunnen doorgronden, die jongens. Want nee, nee, wij, zijn, ja, wij, zijn ook, wij zijn ook vaak kwaad, zijn we hier op die jongens. Dat is ook. Ja, wij zijn vaak. Ja, wij zijn vaak kwaad. Rotzooi, herrie. Smerig. Huilen ook vaak huilen. Nee, maar die jongens, moet je maar eens opletten, die zijn eigenlijk heel snel. die zijn altijd heel verbaasd. te kijken. hebben het, ja, die hebben het helemaal niet aanzien komen. Die hebben het van geen kant, ze zijn zich van geen kwaad. Nee, maar die jongens zijn heel goeier, die zijn eigenlijk heel goeier. Die met die snorzen, die inderdaad ja, we zijn eigenlijk heel snel. Die zijn heel goeier, nee, maar die willen echt, dat ben ik ook van overtuigd, die willen jou het liefst gelukkig maken. Dat is ook wel zo, weet ik ook wel. Ze weten alleen niet precies hoe ze het moeten doen, dat is het hele probleem. Dat is het, ja, maar ik heb toch hout gehaald, dat je zo'n boomstam in je tuin ligt, weet je wel. Ja. ja ik heb toch fik gestookt, je hele huis is zwart geblakerd, weet je, ja. ja. maar ik heb toch voor je gekookt, je hele keuken kan je nooit meer gebruiken, weet je, ja. Maar ik heb, ik heb toch de was gedaan, alles is roze, weet je, ja. Nou ja. Dat is, dat is ook niet aardig om te zeggen, nee, maar die jongens, ik heb het idee, die jongens zitten toch, die zitten een beetje op het ogenblik, zitten ze een beetje in het, in het verdomhoekje heb ik het hier, jawel, ja, die zitten een beetje, ja, die weten gewoon niet meer, eigenlijk niet meer precies of ze ons nou aan onze haren hun hol in moeten slepen of dat ze empathisch de afwas moeten doen, dat is, ja, Dus echt, het is allemaal net niet goed meer, er zit hier ook iemand, ja, je weet het, ze weten het niet meer precies, en het komt allemaal, dat mag je niet zeggen, maar het komt allemaal door de emancipatie, ja, dat mag, ja, oh, Nee, like, oh. No. Ik weet niet of dat nou mannen of vrouwen zijn die zitten te klappen. Maar, maar is het, dat zal heus wel ergens goed voor zijn geweest. Maar ze hebben toch ergens uiteindelijk de verkeerde afslag hebben genomen. Ja, je moet maar opletten. Het gaat tegenwoordig alleen nog maar, moet je opletten, het gaat alleen nog maar over of er genoeg vrouwen uh, aan de top zitten. Ja, er moeten meer vrouwen aan de, naar de top. En er zit een glazen plafond. En de vrouwen moeten door het glazen plafond naar de, aan de top. En de vrouwen moeten voorrang voor de top. En allemaal, maar de vraagt zich dus nooit iemand af of er genoeg vrouwen op de grond zitten... De bodem. Nee, gewoon putjes schepper, stratenmaker, hout in plansoenendienst, helemaal nooit. En die vrouwen, die zeggen niks. Nee, die zeggen niks. Nee, die zeggen niks. Nee, die zeggen niks. Die houden wijzelijk niet, die ja, maken geen slapende honden wakker. want dan, Nee! Dan krijgen ze vieze navels en zere knieën, hebben ze maar zin. Snap je? Die zeggen niks. Die zeggen niks. Het is wel zo. Wie, wie, wie moeten er nog altijd de rottige klusjes opknappen? Het zijn toch die mannen. Het is wel, ja, ik vind dat dat toch gewoon een keer gezegd moet worden. Het zijn toch die mannen. Wie zit er nog altijd, Nou, noem eens wat, langs de snelweg in de stromende regen? He, he, he, de, de banden te verwisselen of de band te verwisselen van de nou, auto. Het is toch die man. De hele gezin staat achter de vangrail, onder een parapluutje. Ja, wel. Wel, Wel. Oh, oh, oh, oh, oh. Hij weet ook niet meer precies welke moeder hij als eerste aan moest draaien, Maar hij doet het wel, hij doet het wel. Ja. Het is wel zo. Wie, wie, wie rijdt er nog altijd in de vakantie uh, helemaal naar de Côte d'Azur met een auto met blerende kinderen en een zagereinige vrouw die niet kan kaart lezen? <lacht> dat is toch die man, dat is toch die man? En ik kan je zeggen: Nou heb je toch de Tom Tom, maar die vrouw blijft reinig. <lacht> ja, ik weet niet wat dat komt, blijft ja. Het is wel zo, ja. Wie, wie, wie gaat er nog altijd uit, s'nachts, als er onraad is, weet je? Oh, schat, ik hoor iets. Hoor je ook iets? Hoor je eens beneden? Ga jij even kijken? Nou, hij gaat, weet je. Hij gaat eruit in zijn onderbroek met een hockeystick, weet je? Ja, ja, ja. hij vindt het ook eng, maar hij gaat wel, weet je Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zo, ja. Nou ja, Nee, maar het is wel, zo. ja, dat mag heus een keer gezegd worden. Jongens, ze zitten allemaal ja, ja, ze zitten allemaal ja, ja. ja. Nee, maar het, het, is, het is wel zo. Nee, echt waar, hè? Thank mm -hmm. aangekomen bij het, bij het einde van het programma. We hebben voor volgende week, heb ik uh, Ies uh, Akkerdaas... die komt wat vertellen over, uh, of die belt in over het zeehondenakkoord. Omdat het heel goed gaat met de zeehonden... hebben we ook in Zandvoort steeds meer kans dat we een zeehond tegenkomen. En wat moeten we doen dan? En hoe gaat dat? En wat houdt dat zeehondenakkoord in? Uh, volgende week hebben we ook de heer Lodewijks die inbelt over uh, Stichting Wakker Dier. Over de sterren op de, op de verpakkingen van hoeveel beter leven heeft zo'n dier nou gehad voordat hij geslacht werd. Morgen is Goedemorgen zandvoerter. Dinsdag is Lucy en uh, Jan van, van de Oever er weer. En voor nu neem ik afscheid. Geniet van het mooie weer. En namens Pim ook. Veel plezier met het strand.